Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de Olympische Winterspelen heeft schaatster Irene Schout... een goud gewonnen op de 3000 meter. De schaatster uit Andijks leefde daarmee ook de eerste Nederlandse medaille binnen... op de Spelen in Peking. Ze was op de 3000 meter net iets sneller dan de Italiaanse Lolo Brigida. De drie Nederlanders die om het leven zijn gekomen bij een vliegtuigongeluk in Peru... zijn 18, 19 en 30 jaar oud. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... komen ze uit de regio van de Veluwe en Utrecht... Media melden dat het toestel gisteren kort na vertrek neerstortte. De toeristen wilden de wereldberoemde NASCA-lijnen bekijken. Figuren die vanuit de lucht het best te zien zijn. Naast de drie Nederlanders kwamen ook twee andere toeristen... en de twee piloten om het leven. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle hebben zich tot nu toe 50 mensen gemeld... na een oproep aan patiënten van gynaecoloog Jan Wildschut. Hij verwekte zeker 47 donorkinderen met zijn eigen sperma. Het ziekenhuis gaat na of er meer kinderen door hem zijn verwekt. Wildschut behandelde van 1981 tot 1993 zo'n 14.000 patiënten. Hij overleed in 2009. De politie heeft vanochtend zeker 15 activisten aangehouden bij het Sterrenbos... naast de fabriek van VDL Netcar in Born. Volgens de organisatie achter het protest lukte het zes activisten... om langs de bewaking van het bos te komen en in bomen te klimmen. Sinds vorige week vrijdag bezetten de demonstranten het Sterrenbos. Ze willen voorkomen dat 7 hectare bos wordt gekapt voor uitbreiding van de autofabriek. Sinds het begin van het protest zijn zeker 30 activisten opgepakt. Amazon heeft het Amerikaanse beursrecord gebroken. De internetgigant werd in één dag tijd 191 miljard dollar meer waard. De koers maakte een sprong nadat het bedrijf met goede cijfers was gekomen.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 waar <coughs>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 Ik heb jarenlang gevoetbald, zaalvoetbal. Ik heb, denk ik, 15 jaar lang ben ik trainer, coach geweest van Jeugdelftallen En deed toen zelf daar actief aan Neel. Ging tennissen, maar blessures hielden mij uiteindelijk om daarmee door te gaan. Dus ik heb een kwetsbaar lichaam blijkbaar. U kunt altijd gaan golven. Daar moet je al tijd voor hebben.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 Ja, dat ja, maar is, en wat dat, tref je dan aan als dat, je van... Dat, van nee, maar dat zielpunt. is ook zo. Nou, kijk, laat ik eh, eh, zo zeggen. Toen uh, uiteindelijk uh, duidelijk, uh, duidelijk werd dat D66 de mogelijkheid uh, kreeg om weer een wethouder te kunnen leveren. Heb ik me daar nog behoorlijk op ge georiënteerd. Want ik kwam uit de regio uh, waarin ik ook al met mijn voorganger, hè, met Gerard Kuipers, mm -hmm. te maken heb gehad. Mm -hmm. En ook al wist uh, uh, hoe...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 En we gaan het wel zien, wat het wordt. Maar ik, nogmaals, uh, ik wens je heel veel succes. En wie is de jongste op uw lijst? Uh, dat is uh, Tessa Slomp. Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer een verrassing van het muziekje <laughs> naartoe. Ik ben zeer benieuwd wat uw tweede nummer is en dat te horen. Beet oh, u hem al? Nou, ik, het is in ieder geval een liedje van Neil Diamond. Oké. Okay. En uh, dan moet ik even goed nadenken wat de titel van het liedje is. <laughs> we gaan het <laughs> horen. Tot straks.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 Bye. Cry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 Wow. Ik ga in Zandvoort wat doen. Nou, niet alleen die partijen. Hè, maar als je kijkt naar de directie van het circuit zelf. Hè, die hebben natuurlijk ook al aangegeven. van Als je kijkt naar de omgevingsvisie. Uh, wij willen eigenlijk wel de komende jaren. Gewoon in Zandvoort echt gaan ontwikkelen. En, en ook echt intentie hebben om hier te blijven. En niet zo. Nou ja, we hebben een speeltje. We mm. gaan het dan een paar jaar weer verkopen. We gaan door. Dus zeg ik, Nou, omarm dat nou. Kijk eens even. Waar is dan de locatie waar je dat het beste kan doen. En wat mij betreft is dat de Noordboulevard. Ga daarmee aan, aan tafel zitten. Ga kijken. Wat kunnen we gezamenlijk als gemeente en ontwikkel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 Ik verbouw hem, ik spits hem en verhuur hem in tweeën. Ja, dat is wat anders. Dat, dat is, is anders. niet wonen. Dat is ja, die, kant, uh, die kant wilt u een beetje op. We dus uh. willen een anti-speculatiebeding. Ja. Uh, Huren, nou, uh, vorige week hebben we gesproken over, uh, over de, de, de twee woontorens bij de kaserne.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 Een ander ding is geen plastic afval, ja. geen plastic zwerfafval meer, dat gaat over bekertjes en, en al dat soort dingen. Um, de horeca strand wordt hier ook ingenoemd. Ja. Uh, er wordt al drie, vier jaar gesproken in diverse overleggen uh, met horeca van ja. hoe moet dat nou en wat doen we nou. Er zijn uh, proefpakketten aangeleverd, uh, maar je hoort er eigenlijk niks meer over.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 Mensen moeten daar uit een keer. Het zal lastig worden, klopt. Um, en zeker als er straks nog een paar honderd woningen bijgebouwd worden.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 Maar we hebben grote bedrijven, we hebben veel inwoners. Er zal iets moeten gebeuren. Toch? Klopt. En als je dat voor elkaar krijgt, ontstaat er ook een nieuwe locatie... waar je weer verder kan kijken of daar woningbaar gerealiseerd mm -hmm. kan worden. Uh, we zijn benieuwd. Uh, uh, er ligt ergens een plan. Misschien dat u het laatje kan overtrekken. Parkeren. Ach. Ja, er staat, heel <lacht> wat, uh, er staat iets kort in. Uh, uh, de, uh, als je niet de gewenste uh, uitwerking hebt, dan moeten we dat veranderen. Ja. Is dat gewoon bijsturen op het plan wat aangenomen is? Afstand, dat, is dat is ook geroepen. Hè? Nee, dat klopt. Uh, We hebben natuurlijk nu uh, even vanaf uh, 1 juli uh, gaat het, uh, het nieuwe parkeerbeleid uh, in werking. Uh, en als blijkt dat dat op onderdeeltjes niet heel goed uh, uitgedacht is of niet werkt, ja, dan moet je het aanpassen. Maar uiteindelijk denk ik dat het basis is dat, dat er overal die ervaren werd.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 We gaan het zien, dank ja. u wel. Uh, de derde muziekkeuze? Ja, daar heb ik even over na <laughs> denken. Ik, ik vond het wel leuk, want we hadden het net over... Uh, um, nou zeg maar dat er een bepaalde gemeenten eigenlijk geen uh, uh, drugsbeleid is... maar de kust uh, en niet alleen, maar ook aan de grensgemeenten speelt dat. Klopt. Dus uh, ik zou eigenlijk uh, het, het, het nummer Limburg wel willen spelen. Oké, okay, nou dat gaan we dan <laughs> gaan we dat ook opzoeken. Uh, dank voor het gesprek. Graag gedaan, uh, jullie, ja. Veel succes met uh, de campagne. Dank u wel. Dank u wel. Dit is een kwestie van gedoe. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburg vloekt. Oh, ik heb niet al zo lange leven gewaakt. Het is een dag die moest komen en op de nacht. Op alles waar ik woon, maar waar ik nooit kreeg. Pas was te duur of te vroeg of te laat wachten op succes en op die mooie dag zag ik in de zon en in de zelboerlaai riek wat ik weer heb een en gevierd maar tot nou toe heb ik al niet maar geleerd het is een kwestie van Toch de generaal dat bier. En met een vies gezicht had ik mijn glaas weer neer. Op het kundel deed ik leef parkier. Hij heeft vroeger maar doorgelierd. Denken, denken, denken, ik begreep het niet. Maar ik heb hier nou, hoor alie. Het alleen. is een kwestie van geduld. Er is wachten op de dag. Dag, dan loop ik door Maastricht Dan zitten mensen, denk ik, en dat is ziek. Dan loop ik over stro en meer ja. nog ren Door het in beroemde, ik ben herkend Take hey, a walk.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 Tot zover, goede Antwoord van zaterdag 5 februari. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens u een prettig weekend. En tot volgende week. Ja, ja. Più ti lega fiori via, via. tempo grigio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 Weer, weer, vieni via con me. Entra in questo amore, buio. Non perderti per niente al mondo. Weer, weer. Tot zover het ritme van ZFM. 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.